Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij een stalbrand in Boekel in Brabant zijn waarschijnlijk 4000 varkens omgekomen. De brand brak afgelopen avond uit en is inmiddels onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert met het advies ramen en deuren te sluiten. Vanwege de rookontwikkeling werd de N605 tussen Boekel en Volkel afgesloten. En die is nog steeds dicht, omdat de weg eerst goed moet worden schoongemaakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Er is een verdachte opgepakt. Vier verdachten van het terreuraanslag op een concertzaal vrijdag bij Moskou zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. Ze riskeren een levenslange gevangenisstraf. Twee verdachten zouden schuld hebben bekend. In de Russische media gaan berichten rond over martelingen tijdens hun verhoor. Op beelden uit de rechtbank zijn de vier te zien met zwaar gehavende gezichten. Het voorarrest van de vier mannen is verlengd tot 22 mei. Het dodental van de aanslag staat nu op 137 en tenminste 182 mensen raakten gewond. De UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen... zegt dat het van Israël geen voedselconvooien meer mag sturen... naar het noorden van Gaza. Volgens Filippe Lazzarini, het hoofd van de organisatie... wordt zo levensreddende hulp bij een hongersnood... die door mensen is aangericht, geblokkeerd. Hij vindt dat schandalig en wil dat Israël de maatregelen intrekt. Israël zegt dat zeker 12 medewerkers van de UNRWA... betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar. In Den Haag is afgelopen zondagavond bij een aanrijding met een tram iemand overleden. Ooggetuigen zeggen dat het slachtoffer honderden meters meegesleurd werd. Pas toen de tram ontspoorde werd het slachtoffer ontdekt. De aanrijding zou zijn gebeurd bij de halte Java Straat. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer een voetganger is of op een voertuig reed. Het weer, de laatste regenbuien zijn weggetrokken. Het is nu tussen de 1 en 5 graden. Komende dag is het zonnig en nagedoeg droog. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Voor me in Daar ik ooit aan schaduw was, dat heeft ze nooit geweten. Ik sprak haar aan, maar te vergeten. Je zomaar naast je Je hebt nog steeds diezelfde ogen en nog steeds diezelfde mond. Daar ik ook je sleutel had en ook weer ben verloren. En dat ik ziet wat van je hield, dat schijnt je nu te storen. Me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. Ik sta hier als een agenda. Maar ik dans, dus ik besta. Als ik op de dans versta, begin ik pas te leven. And they drive an ice cream van. They're justified.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 Fun, fun, fun. I said, well, baby, well, baby. only just begun. FM